Een verpleeghuis in Laren heeft een derde medewerker op non-actief gesteld na een fout bij de vaccinatie tegen Mexicaanse griep. Elf bewoners van verpleeghuis Theodotian kregen vorige maand insuline toegediend in plaats van het griepvaccin. Eén van hen overleed een paar dagen later. Direct na het incident werden de twee verpleegkundigen die de prikken hadden gegeven al op non-actief gesteld. Na onderzoek door een extern bureau is nu ook een manager geschorst. Volgens het bureau werden in het Larentse verpleeghuis de procedures niet goed nageleefd. De directie heeft wetenschap beloofd. Het openbaar ministerie onderzoekt nog of er medewerkers moeten worden vervolgd. Op Jamaica is een Amerikaans passagiersvliegtuig bij de landing doorgeschoten en zwaar beschadigd geraakt. De ruim 150 inzittenden hebben het allemaal overleefd. Er zijn wel ruim 40 gewonden. Het toestel, een Boeing 737 van American Airlines, kwam uit Miami. Het landde in slecht weer op het vliegveld van Kingston, schoot door en knalde tegen een hek. Het vliegtuig kwam op een paar meter van de Caribische Zee tot stilstand. Ondanks het winterse weer van de afgelopen dagen is het afgelopen jaar warm en zeer zonnig geweest. Met nog een paar dagen te gaan schat het KNMI de gemiddelde temperatuur in de beeld dit jaar op 10,5 graden. Normaal is 9,8 graden. Daarmee is 2009 het dertiende jaar op rij dat warmer is dan gemiddeld. Vooral het voorjaar en de herfst waren zacht. Het verkeer kent in tegenstelling tot de afgelopen dagen weinig winterse problemen. De ochtendspits op de weg is uitermate rustig verlopen. De ANWB waarschuwt nog wel voor gladheid op lokale wegen. De meeste treinen rijden weer. De NS meldt maar één bijzondere vertraging. Tussen Roosendaal en Dordrecht rijden minder treinen. Dat komt door koperdieven die vannacht bij Bos het spoor vernielden. De politie heeft vier mensen aangehouden.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 Too. I don't remember you looking.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 Om het te, te leren aan ons. In 1993, ja. dus dan hebben we het echt over uh, 16 jaar geleden. Ja. Oh. ja. Nou, ik vind het heerlijk, ik wil jullie heel erg bedanken. En ook namens mij in de leden, want het is erg leuk om ja, het uh, om leuk, te he. doen. Ja, is heel leuk Ik heb ook uh, begrepen dat je een eigen programma had op uh, TV. Nee, op de radio. Op de, op de radio. radio, sorry, Radio 1. Ja.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 Zaterdagavond om 11 uur 's avonds. Ja, ja, ja. Dus we hebben onze sporen ook verdiend. Ja, leuk. Ja, klopt. En je bent ook psychiater, hè? Vandaar ik ben ook psychiater, jij, ja. Wil, uh, ja. ja. Ben je nog dat steeds klok. praktiserend, uh, Koen? Nou, ik ben inmiddels 67 en ik uh, oh, werk niet, iets uh, minder. Dus ik werk nu zo drie, vier dagen per week. Iets minder, dus, uh, drie, vier dagen per week. Oké. Okay. <laughs> ja. Hoeveel heb je er gewerkt? Achter? Nou, heel veel, ja. ja.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 They died. Love was one What's up to Everything comes back to me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 Die mensen die daar in die kring staan, die drie, die gaan al die tekst ja. vertellen. Hè? Dat is dus echt. Die, ja, die het laten ook. het zien. Die voelen en, het. En, precies, ja. en zonder dat ze dus geïnformeerd zijn door die precies. cliënten. Precies. Die Juist niet. Opsteller. Nee. Dat nee. is toch bijzonder. Hè? Ja, ja, dat, dat is iedere keer dat, bijzonder. Dat hoeft klein. Nou, dat die mensen die informatie.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 In, in zo'n opstelling? Ja. Nou, dan stelt hij bij wijze van spreken zijn eigen bedrijf op...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 El urdo que está.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 i promise you kid i'll give